Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt het bemoedigend dat er een akkoord is over de brexit. Rutte voegde eraan toe dat de details van de deal nog bestudeerd moeten worden. Vanmorgen werden de EU en het Verenigd Koninkrijk het eens over de brexit. De Britse premier Johnson en eu commissievoorzitter Juncker maakten dat bekend. Johnson sprak van een geweldige nieuwe deal. Juncker riep de EU-lidstaten op de deal te steunen. Het is onduidelijk of het akkoord gesteund wordt door het Britse parlement. De Noord-Ierse partij DUP vindt het nog steeds onacceptabel. Labour-leider Corbyn noemt de nieuwe deal nog slechter dan die van Theresa May. Supermarktketen Markt wordt overgenomen door Ecoplaza. Markt heeft nu 21 winkels, daarvan gaan er ongeveer 10 dicht. Markt werd in 2008 opgericht en verkoopt duurzaam en biologisch eten. Het heeft een relatief duur imago. De biologische supermarkt Ecoplaza heeft tientallen vestigingen. De namen Markt en Ecoplaza blijven bestaan. Tussen Leiden en Hoofddorp zijn vanochtend zo'n 1400 reizigers geëvacueerd. Drie treinen waren gestrand vanwege een kapotte bovenleiding. Het treinverkeer is op dat traject nog steeds ontregeld. De treinen zijn weggesleept. Wanneer de bovenleiding weer is gemaakt, is niet bekend.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 Namens de scheidsrechters en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Goedemiddag en hartelijk welkom bij het tweede deel van Zandvoortlunch... op deze donderdag 17 oktober. En wat kan u verwachten deze tweede deel? Dat is heel veel. We hebben het liedje van de sidekick... Richelle Plantega komt zometeen nog langs over de film White Star hier op ZFM Zandvoort. En heeft u een vraag aan haar, stuur een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl. En dan antwoordt zij die vragen. En verder hebben wij hier nog steeds de fotostudio Zandvoort in de studio. Twee keer studio, maar maakt niet uit. Met heel veel muziek en informatie. We gaan het heel even hebben over het ondernemerschala 2019. Waar ZFM live bij is. En nog heel veel meer. Dit twee uur op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Luncht. En we start het 2 uur met Oudjeen hier op ZFM Zandvoort. Hey, old friend, you're back again. I see that nothing's changed. You're sorry, stay the same. Let me guess, it's not your fault. Boys will make mistakes. You're too good at shifting black. Well, I don't feel like making up. I just feel like giving up. Here we go again. Oh, getting too good at loving it. We fall out every single day. We got a Right through the bone when you get personal. I know you love to throw a cheap shot. You're teasing as you flirt, and every time it works. You like games with a table, sir. You think by now we won't alert. We ate that sweet cliche. Oh, oh, oh, lovers dancing in the dark. Talk that talk underneath the stars. We don't have the name. People to Op ZFM Zandvoort. Zometeen, Richelle Plantega hier bij ZFM De gast over de film White Stars. En nog heel veel meer. En um, nog steeds twee dames hier te gast. Gezellig, we zijn er. en weer. Sharon. Hey, um, ja, jullie, uh, jullie zijn een ondernemer natuurlijk. Hoe maken jullie jullie bekend in deze regio? Instagram. <laughs> Instagram. Social media. Social media. Ja. ja. social media is bij ons best wel. Uh, ja, het is natuurlijk je, ook heel froost. veel mond-op-mond mond wel als je ja. een beetje begint. Social media, ja, daar is helemaal deze regio is denk ik toch ook wel waar onze doelgroep heel veel op te vinden is. Ja. Um, ja en, en veel via via inderdaad mond-mond. Ja, en je doet, ja, we zitten ook wel gekoppeld uh, aan uh, bepaalde websites waar mensen. Uh, op gaan zoeken natuurlijk, hebben we onze ja. eigen website online. Maar toch wel heel veel online, uh, ja. Media, online kramen. Ja, want het, dat, daar draait het leven nu eigenlijk een beetje ook om, om, online gewoon. Ja. ja. Ik heb een beetje zitten kijken naar de foto's. Echt alleen maar verschillende foto's van families, van natuur. Natuur? Ja, soms <laughs> kom je ook natuur tegen, van de c bijvoorbeeld. Ja. Ander? Ik bedoel niet andere natuur, maar... Oh, wel we eens duidelijk. Nee. Er zit altijd wel iemand in. Of ja? een persoon ja. aanwezig. <laughs> ja. Of een iets. Nou, dan heb ik dat gezien, in ieder geval. <laughs> <laughs> ik, ik ben nu helemaal van mijn padje af, hoor. Um... Nou, dat kan ook wel, want soms is het heel klein ergens in een heel groot bos. Maar ja, is, ja nou, daar heb ik dat, dat snel dat gezien, dat inderdaad. we lopen ja, ik te scrollen, inderdaad. Ja, dan uh, <laughs> moet er altijd wel iemand in mijn beeld hebben. Gewoon alleen ja? ik ga niet zo op pad om een konijntjes te spotten. Nee, oké, okay, maar dat bedoelde ik ook niet, hoor. <laughs> <laughs> Zoek het konijntje <laughs> op de ja. foto. Maar in ieder geval heel veel mooie dingen doen jullie. Ja, ja we doen ons best. <laughs> <laughs> ja. Hey, um, als jullie kijken naar de toekomst. Ik heb die vraag net al natuurlijk een beetje gesteld. Van, nou, wat is jullie toekomstbeeld? Hele leuke ideeën. Maar jullie willen wel groeien, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Ja. ja, dat is wel het. Uh, ik denk dat te we doen. er ja, dit ja. jaar al best wel uh, veranderd zijn. Van ja, ik deed altijd in mijn eentje. En nu Sjaar naast me en dan nog twee meiden die. Uh, ja, die we ook inzetten voor klussen. Dus ik denk ja. dat we al best wel goed bezig zijn. Maar ja, je wilt natuurlijk altijd meer. Je wilt natuurlijk altijd beter. En uiteindelijk uh, ja, hoop ik dat het een beetje zo automatisch door blijft groeien... als we dat het nu gedaan heeft. Zodat dat we ja. niet echt op zoek moeten naar alles... maar dat het gewoon ja, rustig een beetje uitbreidt naar waar we naartoe willen. Ja. ja. Zeker. Besteedt Zandvoort genoeg aan ondernemerschap? Um. Nou, ze, worden jullie gesteund door de, de gemeenschap of de gemeente? Ja, ja, ja zeker. We zijn, zijn best wel enthousiast. Nou, zo, we, we maken vaak foto's voor de gemeente. Dus die, uh, dat is natuurlijk altijd al leuk. En nu ja. is dat uh, ondernemerschale, waar jullie ook straks over gaan praten. Ja. Dus dat is heel erg leuk. We hebben wel gehoord dat, we, dat er best wel wat mensen zijn die ons genomineerd hebben. Wat leuk. Dus eigenlijk gaan wij voor... Nou ja, weten we nog niet. Maar we, we hopen, we we hopen het voor het weer, eerst uh, genomineerd te worden eigenlijk. Ja. Dus... Uh, als er nog mensen zijn die ons willen steunen, heel graag. Want, het kan dat uh... zondag? Ja. ja, en dat kan via de Zand, ZFM Zandvoort app. Wij hebben een ZFM oh, Zandvoort app. En goed. daar staat ook een linkje als u wilt stemmen. En laten we het nou net over de Ondernemerschala hebben. We gaan het er gewoon verder over hebben. maar jij hebt een bericht over de Ondernemerschala. Ja, inderdaad. Want uh, de Zandvoortse Ondernemerschala is, uh, is het jaarlijkse uitje voor Ondernemend Zandvoort. En ook dit jaar weer nodigt de gemeente Zandvoort alle Zandvoortse ondernemers uit. ...voor deze avond op donderdag 14 november in de haven van Zandvoort. Uh, waarbij gezamenlijk wordt teruggeblikt op het jaar dat dan bijna op, op zijn einde loopt. Uh, de organisatie is net als voorgaande jaren in handen van A Beach Promotion en de Zandvoortse Courant. Uh, zij zullen dit jaar weer een geheel verzorgd avond in de haven van Zandvoort presenteren... ...met een afwisselend programma uh, met natuurlijk als uh, rode draad de verkiezing van de ondernemer van het jaar... Uh, de kan gestemd, uh, de genomineerde uh, bestaat uit drie verschillende categorieën, horeca, retail en uh, overige. Uh, je kunt dus uh, tot, tot uiterlijk aanstaande zondag uh, nog stemmen via ovhj.zandvoortde Of je kon, kunt onze eigen Zandvoort app gebruiken. Uh, je of moet, de ZFM standwoord Ja, app. inderdaad. Ook de ZFM standwoord app. Naast de standwoord app ook onze eigen app van de CFM. Uh, daarbij moet je de naam en het vestigingadres opgeven. En wat ook niet heel onbelangrijk is, uh, uh, wordt gemeld. Is dat je een korte motivatie uh, bij de motivatie geeft. Uh, bij de nominatie geeft. Dus... Uh, en dan, ja. ja inderdaad en we en dan... gaan allemaal zien wie er genomineerden zijn vanaf tot zondag kun je stemmen en volgende week wordt dus de genomineerde bekendgemaakt en die gaan wij hier ook volgen bij Zandvoort lunch elke de hele week tot 24 uh, november. nee ik zeg 14 november Dat is de uitreiking, toch ja, 14 november. Ja, tot 14 in november. In ieder ja. geval hier bij ZFM Zandvoort uh, het laatste nieuws van de ondernemerschala. We krijgen alle genomineerden te gast. De organisatie komt even langs. Dus wij gaan er volop aandacht aan besteden. En wat het leuk is, wij zijn er ook dit jaar extra live bij. Vorig jaar waren we er alleen maar op Facebook bij. En dit keer zijn we er ook live bij. Zowel op Facebook als bij de Zandvoortse radio. Hier op ZFM Zandvoort zijn we live te volgen. In ieder geval genoeg uh, aandacht aan de ondernemerschala. En... Uh, ja, je kan gewoon stemmen op jouw favoriete horeca, retail of overige nieuw voor ondernemerschap. En wie weet worden hun volgende week wel genomineerd. Ja, wat wel leuk is dat dit, dit, deze organisatie toch wel heel erg flink uh, gepromoot wordt. In ieder geval door allerlei mooie organisaties binnen de gemeente Zandvoort. Wij gaan luisteren naar Quincy. Morgen weer een dag. Um Maria, een, dois, três, een passito para atrás. Pa Een pasito para adelante, ja, pa pasito atrás, pa pa ja, pasito para adelante, pasito atrás, atrás. op de Zandvoortse Radio, dat mag wel met het weer. Un, dos, tres. En ze is aangeschoven, Richella. Goede, goede, goede middag. Zullen we nog even de koptelefoon opzetten? Zit hij in de knoop? Ja. Ja, je bent er. Ja. Je bent er. Hé, hey, hoe is het Richella? Ja, gaat goed. Drukke periode gaat, denk ik. Ja, ja best wel druk, ja. Jij ja, speelt uh, nu, we kennen jou natuurlijk als uh, Zandvoortse actrice, moet ik zeggen. Je bent net afgestudeerd. Ja. Met je mooie afstudeerproject in de krocht. Ja, klopt. En uh, daar mo daarna mocht je meteen door uh, met de filmopnames. Ja. Die, die, zaten, die filmopnames, want we hebben het over White Star, hè? Mm -hmm. oh, het is een paardenfilm met Brit Dekker. Ja. Uh, die filmopnames duurden... Normaal duurt de filmopname wel een half jaar. En deze duurde maar een ja, duurde maandje uh, of zo? Ja, twee maanden ongeveer. Dat is best een wel maand. kort uh, tijd voor een filmopname. Ja, heel kort. Ja, moest ik... je veel uh, snel in je hoofd stampen om uh, door te gaan? Uh, nou, ik hoorde dat ik het was geworden. En toen, twee dagen later, moest ik eigenlijk paardrijles gaan nemen. Twee weken lang. En na die twee weken lang moest ik gelijk de volgende dag opnemen. Dus het was wel... Uh, Ineens uh, heel heftig allemaal. Heel heftig. Ja. Hey, hoe, um, waar gaat de film over, White Star? Uh, het gaat over een, uh, een paard dat wordt geboren. En dat uh, blijkt een onhandelbaar paard te zijn. En, uh, maar Megan, uh, dat is dat meisje wat ik speel... blijkt een hele goede band te hebben met, uh, met dat paard. En uh, ja, daar komen allemaal dingen bij kijken. En dat gaat niet helemaal goed. En er is een gemene stalbaas. Um, waardoor van alles misgaat. Maar hoe was ze dan? Want dat paard is van Britt toch zelf? Uh, ja, maar er zijn verschillende paarden gebruikt. Oké. Okay. Um, het blijkt dus uh, dat, je, dat dat paard... Uh, dat wordt bruin geboren. Maar naarmate die ouder wordt, steeds witter wordt. Ja. In, het, in het echte leven, zeg maar. Dus ze hebben iets van vijf paarden gebruikt... omdat het ook een soort van tijdsprong was. Ja, ja. net als dat jij dat was. Ja. In die tijdsprong. Ja, Hé, hey, maar die, dat paard van Brit heb je dus niet opgereden. Nee. nee. Dus je hebt niet op dat uh, hele dure paard die John de Mol heeft betaald uh, gereden. Nee, ik heb niet op George. Ja. Maar wel ja. gezien. Ja, ik heb wel gezien. Ja. ja. Was het een mooi paard? Ja, gewoon een paard. Gewoon een paard. <lacht> ja. <N> maar <lacht> op, de opschepperij van Brit op, op televisie klopt wel, neem ik aan. Over, over het paard? paard? Nou, ja, ja, niet over dezelfde. Maar <lacht> of over de juryleden met uh, hoeveel. Uh, zij houdt heel erg van paarden. Dus dan. dan dan vind, is het wel een heel bijzonder paard. Om, omdat dat paard zoveel geld waard is en veel waarde heeft, heeft ze groot gelijk. Maar ja, ik ben niet van mezelf een paardenmeisje. Ik ben nou. wel wat meer gaan worden. Maar um, als, als John de Mol tegen mij zou zeggen, wil je een paard of geld? Nou ja, zou ik voor het geld gaan. Dat uh, neem ik aan ook. Ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, hoe, was, hoe was het gewoon, die periode van de opnames? Uh, ja, uh, druk. Want ik was klaar met school... En ik had auditie gedaan toen ik nog uh, net voor mijn diploma uitreiking. En ik dacht zo van, chips, ik heb een tussenjaar, uh, straks ga ik niks te doen krijgen. En toen hoorde ik eigenlijk uh, op een dag voor mijn diploma uitreiking dat ik het was geworden. En toen twee dagen na mijn diploma uitreiking, zoals ik net al zei, uh, ja, werd ik een soort van in een soort rollercoaster gegooid. Van, ja, oké, okay, je moet ook nu meteen paardrijlessen gaan volgen, drie uur lang, iedere dag. En um, daarna meteen gaan draaien. En ik draaide ongeveer uh, vijf dagen in de week. Ja. Uh, en soms vier dagen. Dus ik was soms drie dagen vrij, soms twee dagen vrij. En met een hele crew. En uh, ja. nou, heel veel gezelligheid hoort erbij natuurlijk. ja Veel figuranten. Ja, heel veel. Want je had natuurlijk die wedstrijden die je moest spelen. Ja, ja daar moesten wel uh, 200 mensen bij kijken. En deze film zit nu in de bioscopen. Net ja. uit. Ja, net uit, ja. Premiere gehad. Ja. Met veel bekende Nederlanders op, op, op de Rode Loper. Ja. Hoe was dat? Want dat had je nog niet meegemaakt. Dit was je eerste echte film. Ja, dat klopt. Um, ja, uh, heel spannend vond ik het. Ik kon echt niet eten en zo. Maar <clears throat> ja, eigenlijk gewoon... Ik, ik vond het superleuk. Alleen de volgende dag val je in een soort van, uh, soort van gat. Van, oh ja, nu, nu is het klaar. Want gisteren heb je... Zoveel aandacht gehad. En uh, alles, alles draait een beetje zeg maar, om de film. En omdat jij best wel grote in hebt om jou. En dan is het ineens uh, afgelopen. Dat is wel uh, gek. Of zo. Wij gaan even naar muziek luisteren. Komen we zo meteen nog even bij je terug. Ja, is goed. U gaat luisteren naar zeg maar, De nieuwe single van Jeroen van de Boom. Alles lijkt hier nog hetzelfde, je kleren hangen allemaal nog netjes boven. Maar in jou is iets verschoven, van zijn vaste plek. Ik kan niet zeggen wat er weg is, maar ik kan niet aan het gevoel. Weggenomen Maar je Dromen is de mooiste weg.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 Weet je wat het leuke is? Ze speelden vorige week in een kroegje op het Leidseplein. Om hun concerten in de Ziggo Dome aan te kondigen. Helemaal geweldig. Zo ludiek. En daarom is het toch even leuk om hier op de Zandvoort Radio te draaien. Heeft u ook een tip voor de redactie? Stuur een e-mail: redactie@zfmzandvoort.nl. En wilt u adverteren? Dat kan ook. Stuur een mailtje: sales@zfmzandvoort.nl. En daar kan u al met u al uw vragen over adverteren op radio en televisie terecht. Um, ja, we gaan nog even terug naar Richella. Richella, ja, um, de film, de White Star, is in de bioscoop te zien nu. Uh, welke bioscoop? Gewoon alle Nederlandse? Ja, alle, alle bioscopen. Dus bij Pathé en ja, bij en U. Uh, en, uh, eigenlijk andere. alle, ja. Helemaal leuk. En gaat hij hier ook in Zandvoort draaien? Weet je dat toevallig? Uh, nou, toevallig, mijn moeder die had het gevraagd. Ja. Die, die had volgens mij gezegd dat hij dat niet in Zandvoort ging draaien. Ah. Dat is wel jammer. Ja, jammer. Eigenlijk als u luistert en u wilt de film gaan <laughs> kijken. Stuur een mail naar uh, onze ja, Circus Antwoord. En wie weet gaat hij nog wel even misschien een weekje draaien. Speciaal voor jou. of ja, zo. Precies. Misschien kunnen we dat nog even regelen. Een speciale première. <laughs> ja precies. Moet toch? Ja, Eigenlijk moet toch. wel. Hoe, hoe was het nou om met uh, Britt Dekker te werken? Want ik denk dat het wel een flap uit is. Uh, ja, dat, ja dat is het wel. Maar ja, dat, dat ben ik ook op zich. Ja. Dus, um... Weet er alles van. Ja precies. <laughs> Grappig. Ik hou me nu in. Nee, uh, de, ja, heel leuk. Ze is, is heel geraaai, trouwens? Hè? Ja, precies. <laughs> ze is heel spontaan. Dus ze is heel enthousiast over de film. Ze heeft natuurlijk zelf het idee um, een beetje de wereld ingebracht. Ja. Dus uh, ze vindt alles heel leuk. Dus als ik een scène aan het doen was, ja, dan vond ze alles heel goed. En uh, ja, eigenlijk, ik heb er nooit uh, negatief gezien of zo. Nee, maar dat was ook niet de vraagstelling, hoor, of ze negatief was. Maar gewoon, hoe is Vrolijk, blij? Ja, heel blij, heel positief, ja. Nou, helemaal leuk. Hé, hoe zijn de reacties? Herkennen mensen je bijvoorbeeld op straat? Door de film? Nou, dat heb ik eigenlijk nog niet gehad. Dat ik echt herkend word of zo. Maar ja, hij draait nog niet eens een week. Nee, dat is wel waar. Dat is ook nog niet... Ben je bijvoorbeeld zelf in de bioscoop gaan kijken al? Ja, ik ben één keer voor de première naar de bioscoop geweest zelf. Omdat ik... Uh, het was zo kort tijd dat ik hem niet eerst kon zien voor de première. En uh, ik was heel zenuwachtig. Dus ik dacht, ja, uh, misschien moet ik hem toch maar even zelf gaan kijken. Ik heb een leuk idee. Oké. Okay. Wij gaan uh, samen met uh, Dolly binnenkort... gaan wij naar uh, de bioscoop met z'n drieën. <laughs> met, met een microfoon. En dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Met een microfoon? Ja, nee, niet met die microfoon. Wat er met jou gebeurt. Oh, wat er met mij gebeurt. <laughs> Dan gaan we kijken wat de reacties zijn van de mensen. Als ze mij zien. Nou ja, kijken of ze je herkennen in de zaal. Maar achteraf gaan we natuurlijk ook vragen aan de mensen... wat ze van de film vonden. Ja, nou, Vind je dat een leuk idee? Ja hoor. Gaan we dat doen? Ga ik even drie kaarten kopen? Dolly het goed? Dolly vindt altijd alles, alles goed. Nou, ja. <laughs> maar alles wat ik bedenk, vindt ze goed. Maar um, Richelle... <laughs> ja. Sorry hoor. Maar uh, je, weet niet, je weet niet waarvoor ik die vrouw allemaal voor de leeuw heb geworpen. Mag ik heel even? Oh, ze leven? wil weer inbreken. Er wordt, ja, er wordt gereageerd door een luisteraar. Ja. Uh, die wil ook mee. Oh, En ze heet Lea. Lea wil ook mee. Die ken jij wel hè? Ja, ja Lea. Nou, we gaan ja, gewoon met wel. de microfoon. Gaan we kijken wat de microfoon doet. Maar in ieder geval Richella. We worden gefilmd, gefotografeerd. Een microfoon nog... Video, video. Alles gewoon. Zo. We maken er een maken vlog een van. Oh, Alles. Ja, een vlog. Leuk. Alles. En de hele show ligt nu plat. Door uh, iedereen, omdat iedereen door elkaar praat. Nou, het gewoon, geweldig. Het wordt een nieuwe film. Ja. Het ja. wordt een nieuwe film. Ja, <laughs> van oma Willem. White Star After. <laughs> ja, de afterpart. De ja. Maar in ieder geval wat ik wilde zeggen. We gaan drie kaartjes, of nou, we vijf kaartjes waarschijnlijk kopen bij Circus Sandvoort. En dan gaan we met Circus Sandvoort gaan kijken. Ja, nee, goed. een grapje. Maar in Jawel, in ieder geval, als wat, jij dat kan regelen. Uh, ja, ja, ja, ja, dat zou leuk zijn. We gaan het regelen. Ja. Ze luisteren ook altijd, dat weet ik toevallig. Oh, okay. Dus uh, dat komt helemaal goed. In ieder geval, uh, we gaan kijken hoe het uh, met de bekendheid uh, nu zit... Na, dat de films in de bioscoop zitten. Ja. De luisteraars denken, waar hebben jullie het in godsnaam ja, over? Dus, hey, weet je wat er gaat gebeuren? Dan komen we die bioscoop... Herkennen weet ze weet mij. Hé oh, nee. hey, Roy, ben we jij niet Roy? <laughs> ja, van, uh, de, van het... Uh, klinkt smakelijk. Ja, van, klink, smakelijk. van het uh, ja. Van de, de stoofpot... Uh, die uh, doorgestoofd was. Uh, maar oké, okay, het gaat niet over mij. Het gaat vooral over jou natuurlijk. Wat zijn je plannen? Wil je verder in de, in de, in de showbiz? Ja. Ja? Ja, en, uh, ja dat is een heel kort antwoord. Maar, maar ja, wat, uh, wat, wat zit eraan te komen? Ja, uh, een nieuwe serie. Een nieuwe serie? Ja. Ja. Um, Nee, ik ga niet raden. Het is lullig. Ik ga jou niet uh, voor de... Ik weet dat er een paar nieuwe series komen. Dus ik dacht, ik ga ze allemaal even opnoemen. Oké. Okay. Maar dat nou, gaat ik niet Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Of nee, dat, dat ga ik niet doen. Oké. Okay. Dat, dat als het echt de serie is, die, dan kan jij zo meteen de boete betalen. Ik niet. Oh, nou, stuur hem nee. gewoon door. Sturen stuur hem door naar <laughs> CFM. Dan draaien we geen Spotify. Dan draaien we iets anders. Dan krijg je daar weer een boete van. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, Richelle, bedankt voor het lachen. Ja. Vooral. Ja. Maar um, de mensen kunnen de bioscopen natuurlijk te film zien in alle bioscopen in Nederland. Of bijna alle, niet de kleine, maar vooral alle grote bioscopen in Nederland. White Star, vergeet het niet. Ik wens je heel veel succes in je carrière. Dank je wel. Vergeet ons niet, vooral als je bekend bent. Nee hoor. Want er zijn wel uh, bekende artiesten die dat wel vergeten zijn. Maar vergeet vooral ons niet. Nee, dat zou ik nee, niet komt doen. komt goed. Wij zouden je altijd steunen. Misschien dus alle planten gaan, dames en heren. Dank je wel. Ik hoor mensen helemaal plakken, klappen op de bank. Dus dat komt helemaal goed. Wij gaan even muziek draaien. En dan komen we zometeen bij u terug met het laatste stukje over de fotografie van uh, Fotostudio Zandvoort. En uh, we gaan even luisteren wat de moeder heeft gereageerd. Nee hoor, grapje. Miss Montreal hier op ZFM Zandvoort. Uit met de geins. The sky, we're on fire. The we'll burn is higher. We're getting higher till the stars go dark. So we try. ...en informatie hoor je hier op ZFM Zandvoort... ...bij Zandvoort Luncht elke week te horen... ...op de maandag, op de woensdag en op de donderdag... ...hier op ZFM Zandvoort 106.9 FM. Wilt u ons ook uh, bekijken en het laatste nieuws ontvangen ...dat kan, download dan, download dan onze ZFM app... ...en die is bij de welbekende downloadshops uh, te downloaden... ...en gratis en uh, voor niets, daar houden wij Nederlanders van. In ieder geval, wij hebben nog twee dames hier... ...te gast van uh, fotostudio Zandvoort... We hebben heel veel besproken vandaag. Ja, we zijn ja. nog steeds. Gezellig? Ja, zeker. Gezellig, zeker. Oké, okay, nou, gelukkig maar. Um, ja, wat, uh, heb, zijn we nog iets vergeten te melden? Nou, kom vooral gezellig. Ja. een shoot, ga trouwen. We zijn er. Ga ja, trouwen. Nou, ik ben net gescheiden. Dus dat scheelt. Maar... Uh... Nieuwe optie. Alle opties is open. ook. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Doe een... Uh... Heb je daar geen fotoreportage? Ja, doe een reportage van jezelf. Kun je op LinkedIn. Weet ik, ja, Tinder, gescheiden. Tinder foto. De, de foto met dat je de ringen weggooit of zo. in de zee of iets. Nee, maar... Of je vrouw, je ex-vrouw, uh, dumpt in het water. Kussengevecht, bijvoorbeeld. Allemaal, nee, Maar in ieder geval, waar kan ik terecht als, uh, als ik een shoot wil boeken? Ja, nou, ik denk dat het makkelijkste altijd gewoon is om even naar de website te gaan. www.fotostudiosandvoort.nl En ook onder Fotostudiosandvoort te vinden op Instagram en uh, Facebook. Helemaal leuk. Mag ja. ik jullie bedanken? Ja, nou, zeker. Het was een gezellige twee uur. Ja. En uh, kom vooral een keertje terug. En als jullie genomineerd zijn, ja, dan zien we jullie sowieso weer terug. Ja, ja dus nog even dus stemmen allemaal. Ja, <laughs> nomineer ons. Dan zijn we we hopen het zou zo tof zijn als we daar uh, kunnen staan. mooi is. Vorig jaar kwamen we kijken en nu uh, dit jaar uh, gaan we Ja, toen proberen. begonnen we net. Dus het, uh, het is precies, dan zijn we eigenlijk precies echt een, een ja, ruime jaar bezig. En dan zou het wel heel tof zijn als we, die, uh, ja, als we dat binnenstrepen toch nog even erbij. Nou, oké. Okay. Helemaal super. Bedankt ja. voor jullie komst. Doe bodegroeten. Ja. En uh, we spreken elkaar snel. Jullie ja. ook bedankt. Oké, okay. okay, hoi hoi. Hoi. Ja, en dames en heren, dit was een, een, een laatste plaat hier bij Zandvoort Lunch. We willen onze gasten heel erg bedanken. Volgende week zijn wij er weer met Zandvoort Lunch. Wilt u uh, mij nog een keer horen op de radio? De helft van de luisteraar wil dat waarschijnlijk niet, maar dat maakt niet uit. Uh, dan kan vanaf aankomende zaterdag presenteer ik samen met Jaap Koper Zandvoort op zaterdag vanaf, uh, vanaf twee uur hier op de Zandvoortse radio. In ieder geval bedankt voor het luisteren en blijf vooral lekker luisteren naar uw Zandvoortse eter hier in Zandvoort. Bedankt en tot de uh, volgende keer. She don't even know it I don't want you to go yet can we stay in the moment don't look in the mirror look into my eyes when you see your reflection you'll see what I like uh -huh. you look good in the morning and you don't even know it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 te sentir y que no he que olvidar que te falta vivir como es como es que me tienes así mm. será que sin ti nunca podré dormir y vente para acá muy por la mañana no quiero verte no quiero verte ir te sin mí y regálame un beso, solo por eso vale la pena vale la pena estar Contro Contigo